1 uur. De Radio 1 De Deone de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De elfde etappe in de Tour de France is een zware Alpenrit. Van Albert Vier, viel naar La Toussaint over 148 kilometer. Die 84 punten tot nu toe in de nieuws- sportquiz blijkt ook al lastig te nemen. Hobbel, de kandidaat van vandaag heet Dirk Brugger... We gaan eerst naar het nieuws. Hier is Jan van der Putten. Fred B., de verdachte van de dubbele moord op zijn voormalige schoonouders in Middelburg. Fred B. heeft vannacht zelfmoord gepleegd in de gevangenis. Hij zat vast in de extra beveiligde inrichting in Vught. De OM eiste twee weken geleden levenslang tegen hem. En vandaag zou de rechtbank in Middelburg uitspraak doen. Het dodental naar een lawine in de Franse Alpen is opgelopen tot negen. Een groep bergbeklimmers werd vanochtend rond half zes bedolven onder de sneeuw op de Montmody, op de grens met Italië. Die berg ligt ten noorden van de Mont Blanc. Onder de slachtoffers zijn twee Duitsers, twee Zwitsers en twee Spanjaarden. De groep was op weg naar de Mont Blanc. Een van de routes naar de hoogste berg van West-Europa loopt via die Montmody. Het is het vierde dodelijke ongeluk in de Alpen in korte tijd. Vorige week kwamen bij twee ongelukken in Zwitserland zeven klimmers om. Zaterdag kwam in Zwitserland een Nederlandse klimmer om het leven. De Raad van State is zeer kritisch over het plan van het kabinet om het aantal kamerleden te verminderen. Het advies van de Raad van State is nog niet openbaar, maar naar verluid heeft de Raad veel op- en aanmerkingen. In het regeerakkoord is afgesproken dat de Tweede en Eerste Kamer een derde kleiner worden. Dat betekent dus dat er nog 100 Tweede Kamerleden en 50 Eerste Kamerleden zouden overblijven. De toenmalige minister Donner legde daarover een jaar geleden een voorstel voor aan de Raad van State. Die kwam in november met een advies. Maar het kabinet heeft erover nog geen besluit genomen. Mogelijk gebeurt dat morgen. Op het stadhuis van Amsterdam wappert sinds vanochtend naast de Amsterdamse en de Europese vlag ook de Nederlandse vlag. Gisteren leidde een nieuw vlagprotocol van de hoofdstad tot ophef en de PVV stelde de Kamers vragen over. Volgens een nieuw gemeentevoorschrift zal de EU-vlag dagelijks op de stopera naast de vlag van Amsterdam hangen pvv leider Wilders vond het absurd dat de Europese vlag een vaste plaats kreeg op het dak van het stadhuis. De VVD in Amsterdam noemde het onzinnig dat de Nederlandse vlag ontbrak. En sinds vandaag dus drie vlaggen op het stadhuis van Amsterdam. De Tweede Kamer praat vanmiddag over het noodpakket van 30 miljard voor de Spaanse banken. De financieel specialisten van de Kamerfracties komen ervoor terug van vakantie. De ministers van Financiën van de Eurolanden spraken deze week af... dat Spanje nog deze maand een lening van 30 miljard euro krijgt... om zijn bankensector overeind te houden. PVV-leider Wilders noemde de gang van zaken een schande... en riep de Kamer terug van reces. Tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen... zal Dorian van Rijsselbergen de Nederlandse vlag dragen. Hij behoort tot de wereldtop van de windsurfers... en hij is in Londen favoriet voor een Olympische medaille. En dan het weer nog op steeds meer plaatsen droog. Met zon, het wordt 17 tot 20 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. En een graad of 18 zaterdag regen. Zondag wordt het droger. ANUB Verkeersinformatie. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo staat file na een ongeluk... tussen de afreed Rijsen en knooppunt Aselo 4 kilometer. Er is veel vertraging op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen knooppunt Rijnsweerd en Houten, 8 kilometer. Dat komt door een spoedreparatie. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan vanaf knooppunt Lunette over de A12 en de A2. En de A50, Arnhem richting Os tussen Heteren en knooppunt Ewijk 7 kilometer. En ook dat Kom komt de door de, de, de werkzaamheden. Radio 1 Sportzomer.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 Ja, dat is de grote vraag. Ik heb niks te verliezen en ik ga er gewoon in kwetsen. Het is oprapen geblazen. Ik denk niet dat er echt, uh, echt paniek is geweest. Maar ik zeg, het wordt verschrikkelijk niet voor niks hoor. Ik moet wel lachen, dat zegt beste Nederlander. Daar ja. rijden we in principe niet voor natuurlijk. Ik denk ook wel dat er voor Laurens nog uh, mooie dagen komen. In ieder geval etappes die in passen. Ja, ik ben het wel. En wat heeft die Leiret dan gewoon weer slim gespeeld? Uh, er gaan zeker jaren komen dat ik wel gewoon weer uh, klassement rijd in de, in, de, in de Tour. De Tour! De elfde etappe naar La Toussouir is een van de kortste ritten, maar met 71 klimkilometers ook een van de zwaarste. Er zijn er zelfs die dit de koninginnenrit noemen. Met onderweg twee calls van de buitencategorie, de Croix de Fer en zometeen gelijk al de Madeleine. En Gio Lippens, zitten ze al op de fiets? Ze zitten op de fiets. Ze zijn vertrokken uit Albert Viel. Uh, nou ja, een vergelijking met de Tour van dit jaar en de Olympische Spelen van 1992... is misschien wel snel gemaakt, want ook daar was het Nederlandse succes minimaal. Bart Veldkamp goud en daar hield het eigenlijk wel een beetje mee op. Maar nu zitten de mannen op de fiets en Johnny Hogeland rijdt in het defilé. Naast de gele trui zou die iets van plan zijn Hogeland, in deze loodzware bergetappe. Op weg met Tour de France Jeudi 12 juillet 1e état Albertville La tout suivre les si belles tools season rise when I gave the word now in the crowd. We're Lavida, Coldplay was dat. Ja, we blijven in Frankrijk, maar iets heel anders toch even. We gaan weer even naar correspondent Frank Renaud om ons bij te laten praten over dat lawineongeluk vanochtend vroeg in de buurt van de Mont Blanc, Frank. Um, in het nieuws werd net gemeld dat het dodental is opgelopen tot negen. Is de verwachting dat dat nog verder zal oplopen? Ja, dat is absolute verwachting. Want volgens de laatste berichten zijn er in ieder geval nog zeven vermisten. Het gaat in totaal om een groep natuurlijk van twintig mensen. die daar de Mont Blanc aan het beklimmen waren. Hè, die in een lawine terechtkwamen. op meer dan 4000 meter hoogte. Inmiddels weten we dus dat er negen doden zijn gevallen. Tot dit moment weten we dat. Allemaal buitenlanders. Geen Nederlanders onder de slachtoffers. En er zijn dus ook nog zeven vermisten. Ook allemaal buitenlanders die deel uitmaakten van die groep. Ja, de Mont Blanc. die kent iedereen wel van aardrijkskunde en misschien ook wel omdat ze er geweest zijn. Maar kan je een beeld schietsen van het gebied waar dit ongeluk is gebeurd? Het is een enorm groot berggebied natuurlijk. Hè, dat zich uitstrekt zo'n beetje tussen Zwitserland, Frankrijk en Italië. En dit specifieke ongeluk met deze lawine deed zich voor bij Maudit. Dat is een van de belangrijkste toegangswegen naar dat gebergte. In dat hele gebergte aan de noordkant van de Mont Blanc. Een van de belangrijkste wegen die bergbeklimmers gebruikten. Het is overigens was het, kwam het tot grote verrassing van iedereen. Want de weersvoorspellingen gaven geen enkele aanleiding. Hebben de autoriteiten vanochtend bekendgemaakt dat dit te verwachten zou zijn. En met negen doden weten we inmiddels... Is het het ernstigste ongeluk in de Alpen, in de Franse Alpen in tien jaar tijd? En hebben die autoriteiten nu ook extra maatregelen afgekondigd? Er zijn geen extra voorzorgsmaatregelen getroffen... Want omdat alle reddingswerkzaamheden nog steeds in volle gang zijn. Want er wordt nog steeds gezocht naar vermisten. Dus er zijn tientallen mensen echt uitgerukt... van de speciale gendarmerie-eenheid die gespecialiseerd is in de werk in de bergen. Er zijn honden mee ook de bergen ingestuurd om te zoeken naar de vermisten nog. En er zijn helikopters in de lucht. Frank Renaud met het laatste nieuws over dat uh, lawineongeluk... dus in de buurt van de Mont Blanc. Als daar meer nieuws over is, dan hoort u dat via Radio 1. Ja, Geolibus de renners zijn begonnen aan wat sommigen de koninginnenrit noemen. Maar ze zijn nog niet echt weg, hè? Nee hoor, de auto rijdt dan nog steeds voor de auto van de toerdirecteur Christian Prudhomme En dan gaat hij zo meteen weer even uit dat dak komen. Dan gaat hij staan in die auto, pakt hij de witte vlag. En als die vlag dan naar beneden gaat, dan mogen de renners vertrekken. Het is wel opvallend hoor, twee Nederlanders daar op kop van het peloton. Daar pal achter die auto. Johnny Hogeland had ik net al genoemd. Maar ook Robert Geesink rijdt nu op de eerste rij. En dan denk je toch meteen, zou die wat van plan zijn in de etappe na vandaag? na die valpartij van bijna een week geleden. Daarna ja, in de kwart geweest in de kwakkelzone. Weinig kunnen laten zien. Robert Geesink Tour eigenlijk totaal mislukt. Maar hij heeft al gezegd als ik een etappe zegen haal in deze Tour de France dan kom ik met een hele brede glimlach over de finish in Parijs als ik die haal dan. Maar op de Champs-Élysées zal ik er dan heel erg blij mee zijn dat ik hier een etappe heb kunnen winnen. Dus misschien is het vandaag wel zo'n dag. Geesink als bekend trouwens geen snelle starter. Hij heeft altijd even wat kilometers nodig in een etappe om op gang te komen. Dus wat dat betreft past het weer niet helemaal bij. Bij hem, om meteen mee te springen in het ongetwijfeld hele hoge tempo... dat er in het begin van deze etappe uh, zal worden ontwikkeld. Ze hebben een uh, kilometer of 15 te rijden. En dan begint meteen de eerste de beste klim. Het is nou niet echt de eerste de beste trouwens. Het is uh, de Col de la Madeleine. 25,3 kilometer klimmen. Dan weer afdalen. Dan krijgen we een supersprint. Nou, de echte sprinters zullen er dan allang vanaf zijn. Dan gaan we weer omhoog naar de Col de Croix de Fer. Ook een uh, col van uh, naam in de, in de tour, in de geschiedenis. 22,4 kilometer. Dan weer een stukje naar beneden. En je zei het al, Dion, het het vorige uur. Die Col du Mollard. Ja, dat is ook een col die misschien wel een beetje onderschat wordt. En dan vooral niet zozeer die klim, maar die afdaling. Want ik kan me nog van jaren geleden herinneren dat dat een echt spectaculaire afdaling was. Smal. Tussen de huizen door, door de bosjes heen. Heel levensgevaarlijke afdaling. En dan vanuit Saint-Jean de Maurienne gaat het omhoog naar La Toussuire En Toussuire, ja, aankomst bergop dus. 1705 meter, 18 kilometer klimmen. Het valt eigenlijk wel mee met de stijgingspercentages. Er zitten wat steile stukken tussen. Maar er zitten ook wat afvlakkende stukken tussen. Maar Floyd Lenders kan erover meepraten hoe zwaar deze klim is. Zeker als je een hongerklap hebt. Want dat was het in 2006. Dit was de dag voordat hij die, ja, dat vertoon van macht in de etappe naar Morzine, maar we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Veel speculaties dus vooraf, vooral als je dan die renners daar op kop ziet rijden. We weten inmiddels ook dat Fabian Cancellara niet van start is gegaan. Hij is naar huis, want hij wil bij de geboorte van zijn tweede kind zijn. En hij wil zich natuurlijk ook op een fatsoenlijke manier gaan voorbereiden op de Olympische Spelen in Londen. Dat mag hij, want ja, zeven dagen geleden in deze tour. De proloog gewonnen, dan mag je tevreden naar huis. Maar veel speculaties dus, wie gaat er zo meteen in de aanval? Is het Robert Gesink? Is het uh, misschien... Misschien wel een van de mannen van Vacansoleil. Maar nou, die ploeg, daar hebben we de laatste dagen weinig van gehoord. Vandaar dat Steven Dalebout even vanmorgen langs ging bij die vacansoleil bus Het is niet best gesteld met de Nederlanders in de Tour de France. Met Vacansoleil is dat niet anders. Een van de drie Nederlandse ploegen. Ja, ze werden een keer vierde met Kenny van Hummel. Ze zaten een keer in de aanval met Johnny Hogerland En ja, Daan Luijks, manager van de ploeg. Dat was het dan ook eigenlijk wel, hè? Ja, dat klopt. We hebben natuurlijk gegokt dit jaar. We hebben gezegd, we gaan alleen mee zitten in de dagen waarvan wij denken die, kan, die ontsnapping kan dragen tot het eind. Vorig jaar deden we niet. We hadden gewoon per definitie wilden we iemand mee hebben, zodat het wat gemakkelijker was voor de mannen die in het peloton zaten. Of er zijn niet op kop. Dit jaar hebben we beurs laten lopen. We hadden mee kunnen zitten, bij wijze spreken. Maar niet gedaan. Ja, dan wordt de spanning groter. En als het dan fout gaat, dan, dan is het helemaal moeilijk om te herstellen natuurlijk. Iets meer van achteruit. Op het juiste moment de aanval plaatsen. Is dat vandaag zo'n dag? Vandaag is zo'n dag. Uh, alleen door de situatie dat er zoveel hele goede renners die normaal klassement rijden, op een of andere manier het klassement zien mislukken. Die gaan ook allemaal proberen van voor te rijden. Dat zie je ook bij de eerste kopgroepen. Wij horen soms in de radio, in de koersradio, in de ontsnapping van de eerste 10, eerste twintig kilometer namen die je normaal gesproken daar nooit tegenkomt. Maar die gaan allemaal proberen in een ontsnapping te zitten omdat die hopen dat die tot het einde gaat. En dat zie je gisteren natuurlijk ook weer. Vandaag zou dus zo'n dag zijn. En dat vindt Johnny Hogeland ook. Vanochtend op Twitter, Johnny, zei je nog: het wordt een mooie dag, een mooie etappe. Ja, ik kan me verkennen, het is een schitterende etappe. Nou, met een groepje van vijf, hè, destijds, verkend. Ja, dat zijn vijf ja. Ja. Ja, vijf, ja. Nou, vertel maar, want, uh, wij weten dat het 75 kilometer op en 75 kilometer af is ongeveer. Maar hoe zwaar verwacht je dat het wordt? Ja. Het is sowieso altijd zwaar, alleen uh, ja, het ligt er aan in het begin. Als ze gelijk wegrijden op het vlak, uh, dan is ze misschien nog heel lang relaxed. En als ze uh, op de Madeleine gelijk ontploft, dan gaan er een boel uh, in tijdnood komen. denk. Nou, hoe ga je nu deze etappe in? Ja, ik wil proberen mee te zitten. Strijdvaardig? Ja, tuurlijk. Anders kan ik beter uh, naar huis gaan. Ja, precies. hoe gaat het met je? Ja, goed een bepaalde verschrikkelijk van gisteren, maar uh, ja, dat is ook koers. Hè? Je zegt, ik wil, je laten, ik wil me laten zien, anders kan ik, be kan, kan ik beter naar huis gaan. Uh, niet laten zien, ik wil gewoon meezitten en rijden voor mooie etappen. Dus uh, als ik niet, nooit meezit, dan ja, ik het classement rijd ik niet voor. En tijdretten ga ik ook niet winnen, en sprint ook niet. Dus moet ik wel in zo'n etappe iets doen. Hè? Is, is deze dag niet geslaagd als je niet in die beslissende kopgroep zit? Nee, er zijn nog kansen, maar... Ik zou wel, als ik gisteren zit, ik niet mee en als ik vandaag niet meer mee zit, dan zou ik wel eh, behoorlijk eh, chagrijnig zijn van de ja. Nou ja, die kans is natuurlijk aanwezig dat we niet succesvol zullen zijn in de komende anderhalve week of de komende grote week. Ja, dan, dan, dan is dat zo en dan is deze Tour voor ons eh, niet geslaagd. Maar dat is nog te voorbarig. Laten we eerst eens kijken wat er gaat gebeuren. Ik heb bij en met z'n allen hebben we goede hoop op. Maar als dat zo gebeurt, ja, dan mislukt deze Tour, Maar dat is nog geen mislukt seizoen. En dat was uh, de ploegleider, de baas eigenlijk uh, natuurlijk van de vakantseleiploeg... over de Tour die zijn ploeg rijdt. Ik zie Johnny Hogeland. Hij is in achtervolging op een kopgroepje van een man of 10 11. En de initiator van die kopgroep, ik had het al een beetje voorspeld... dat kon je zien aan de lichaamstaal aan de plek waarop hij reed. Robert Geesink, hij was de eerste man die wegreed zo gauw de vlag viel. Hij heeft een aantal mannen met zich meegekregen. Zij kijken achterom, want wat komt daar achteraan? Daar komen vier man achteraan. Met daarbij, dus Johnny Hogeland. En daar dan weer een heel groepje. Ja, het is echt een spektakel daar vooraan. En dan zie je toch dat in het peloton weinig mensen reageren. Er gaat nog iemand achter de kopgroep. Aan een ren van de renners van Vacansoleil. Er zit ook een renner van Argo Shimano in die kopgroep. Het is meteen koers in het begin van deze etappe. Straks dan kunnen we de namen oprapen. Kunnen we de nummers gaan noteren. Maar één ding weten we zeker: Robert Geesing, de initiator van deze vluchtgroep in deze etappe over 148 kilometer. Dit is de Radio1 Sportzomer. De nieuws en sportvis. En we hebben hier ook wat namen en rugnummers. Dirk Brugge is de naam, rugnummer 57. Dat oh, nee, is uw leeftijd? Dat is uw leeftijd ja. Uh, hij komt uit de Beverwijk en heeft verstand van wielrennen, want uh, we zitten hier gewoon even te kijken al een beetje. En uh, u volgt het uh, op de voet heb ik, ik het idee. Ik volg de tour al jaren. Ja. Wat vindt u van de Tour 2012 tot nu toe? Ja, voor de Nederlanders natuurlijk heel slecht. Maar ik vind het wel een wat aanvallende Tour dan de afgelopen jaren. Ja. Er wordt niet meer zo afwachtend gereden. En men gaat toch voor zijn kans, heb ja. ik een beetje het idee. Gister, dat het is wat spannender. Gisteren voor... een mooie etappe gisteren. mooie etappe gisteren. We hopen gisteren, dat ja. dat vandaag een vervolg krijgt. Uh, nou, de quiz, uh, daar, daar bent u hier voor. Uh, 84 punten, hè? dat is de, uit, uh, de uitdaging. De te kloppen score, die is eerder deze week neergezet op maandag. En daar moeten we in ieder geval overheen. We gaan, we gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. Komt-ie. We in een cruciaal moment. In Spanje heeft premier Rajoy nieuwe bezuinigingsmaatregelen bekendgemaakt. Es dat is de realiteit, senorías. De Spanjaarden zullen dus moeten incasseren en laten zien gaat dat niet vanzelf. Ja, ingrijpende bezuinigingen in Spanje. Premier Mario Rajoy heeft hervormingen in de overheidsinstellingen aangekondigd. Hij wil een fikse verhoging van de BTW-tarieven. Vraag 1, daar komt-ie. Hoeveel gaat de Spaanse regering in totaal... de komende 2,5 jaar bezuinigen? 65 miljard. Dat is uh, helemaal goed. De regering uh, verhoogt de BTW van 18 naar 21 procent. En daarnaast wordt ook 3,5 miljard euro bespaard... op overheidsdiensten. Vraag 2. Dit nieuws viel niet bij iedereen in goede aarde. In Madrid protesteerden duizenden arbeiders uit voornamelijk... welke sector tegen deze bezuinigingen? Mijnwerkers. Dat is goed. Ja. Dan gaan we door naar de sportvraag. Het gaat niet over wielrennen. Vraag 3. Ajax en Fiorentina hebben gisteren een akkoord bereikt... over de transfer van welke speler? Ja, Jazeker. Volgens Italiaanse media ontvangt Ajax zo'n 1 miljoen euro... voor de aanvaller, die twee jaar geleden voor 5 miljoen euro... werd losgeweekt bij AZ. Vraag 4 begint met een citaat. Goeie genade, dat is een mooi schot hoor! <kacht> Dat is een van de typische uitdrukkingen van een uh, groot sportcommentator... die na 30 jaar de nos vaarwel zegt. Wat is zijn naam? Uh... Nee, ik kan niet opkomen. Doe hem ik... nog een keer. Zou ik, ik anders nog een andere uitspraak van hem doen? Ja. Het Volksparkstadion is van oranje! Even te napel. Ja, maar eigenlijk mag dit niet. Oh. <laughs> ja, even dus wat... Ik had... ...gelezen dat hij naar ja. de sport... Uh... Ja. Nee, maar eigenlijk is het zo dat, nee, we, dat bij, bij de eerste vraag... ...is het leuk geprobeerd ja. door de Joden. maar... Nee. nee, het is inderdaad ja, even van maar... napel. We gaan naar uh, vraag vijf. We laten u een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Je hebt dit nodig omdat... Uh, ...we zien dat de, de containervaart uh, ...dat dat gewoon nog steeds goed geld uh, oplevert. Dat het ook langzaam weer groeit. Uh, heel veel landen om ons heen... Uh, ...halen ons in. Dus je moet ook gewoon investeren voor de toekomst. Nee, zou ik niet weten. Het, is... Het antwoord is uh, Schultz van Hagen... die demissionair minister Infrastructuur en Milieu. En dat ging om die, uh, die druk op de knop. Er werd de zeewering van de tweede Maasvlakte gesloten. Vraag 6, goed nieuws voor de haven van Rotterdam. De grens van de groei was bereikt, maar de tweede Maasvlakte biedt nu uitkomst. Hoeveel hectare krijgt de haven erbij? Uh, ik heb gelezen, 200 voetbalveld, 20, vierkant, 20 vierkante kilometer. 20 vierkante kilometer, dat is hoeveel hectare? 200, ja, 200 hectare, dacht ik, nee. <lacht> ja. Wat, want volgens mij is 20 vierkante kilometer... Is... Uh, kijk nu even naar de jury. 200 voetbalvelden of 2000 voetbalvelden. Ja, <laughs> ja, het antwoord is 2000 hectare. Hektaren. Dat is uh, 20 procent. De kustlijn ligt 3,5 kilometer nee. verder de zee in. Nou, De jury moet even dat uitgerekenen of, of dat antwoord wat hij gaf. Wat overigens dan wel een beetje een cryptisch antwoord is uh, misschien. Uh, of dat toch ook goed is. Of dat uiteindelijk op 2000 hectare komt. We gaan uh, naar de volgende vraag nummer 7 alweer. En uh, u krijgt net als ieder ander elke dag de kans om uh, uw score wat op te vijzelen. Vier punten zijn er in totaal te verdienen. U krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. De vraag daarbij is, wat bedoelen we? En als u het denkt te weten, zegt u stop. Zo is het. Uh, zo snel mogelijk, dat is het, uh, het meest ideaal. We zoeken vandaag een onderwerp. Vier. Mijn basis werd op de kleuterschool gelegd. 3. In 1964 kwam ik voor het eerst naar Nederland. 2. Mijn Angie, Painted Black en Satisfaction... Rolling Stones, 50. jaar stop. Ja, ja, dat is gewoon het goede antwoord. Um, daarna had u nog een aanwijzing kunnen krijgen. Het is vandaag inderdaad precies 50 jaar geleden... dat ik mijn eerste optreden gaf. Antwoord natuurlijk, de Rolling Stones... Nou, komen we op een uh, totaal van uh, zes. En uh, dat betekent dat de jury uh, die, die vraag uh, over de hectares goed heeft gerekend. Oké, okay, dankjewel. Dat is bij deze gezegd. Uh, we gaan zo meteen deel 2 van de quiz spelen. La scène, la scène, la scène, extra lucide, la lune est sûre, la scène, la scène. is nog ver, maar uh, Vanessa Paradis zingt er al wel over. In ieder geval een onderdeel van Parijs. La scène was dat. Ja, voordat we naar het tweede deel van de quiz gaan... is even bij Gio Lippens kijken of er al een heuse kopgroep is ontstaan. Het gaat niet lukken denk ik hoor, want het peloton blijft hard rijden. Het was Jens Vogt, de man van Radio Shack. De oudste man in het peloton die dat tempo enorm hoog opschroefde aan kop van het peloton. Maar nu zie ik wel weer dat het tempo wat gezakt is. De mannen van Sky aan kop van het peloton met Mark Cavendish in het tweede wiel. Er wordt wel doorgereden, maar de handjes zijn keurig bovenop de remgrepen. En het is toch wel een klein beetje het te teken dat het tempo wat gezakt is. We zagen zojuist Steven Kruiswijk ook... ...bij het kopgroepje dat probeerde weg te rijden... ...samen met Robert Geesing, dus Patrick Gretsch... ...dat was de man van Argo Shimano die erbij zat. Ik zag geen vakantie. man erbij, Johnny Hogeland ...die de, de, de sprong niet gemaakt leek te hebben. Maar het overzicht is er nog niet hoor. Ik zie wel de gele trui op dit moment ergens daar midden in dat peloton rijden... ...en dan kijk ik weer eens even terug. Dan zie ik toch echt een hele grote groep proberen... ...die wegrijdt uit het peloton. Onder andere André Grifko, die zag ik daar in niet. ...in ieder geval uh, bijrijden. Dat is ook dan een man die uh, probeert uh, weg te rijden. Oekraïense Oekraïnse kampioen, makkelijk te herkennen aan die kampioenstrui. En nu zijn er weer vier renners die proberen weg te rijden uit het peloton... ...om dat sprongetje te maken naar die groep van... ...ik dacht dat het een mannetje of dertig was die daarvoor aanrijdt. Het zal nog lang onrustig blijven... ...totdat we zo meteen gaan beginnen aan de klim van de Madeleine. Inmiddels hebben de renners een kilometer of tien achter de rug... ...nog vijf kilometer en dan gaan ze klimmen. En dan kan het hele spel echt gaan beginnen. We gaan door met deel 2 van de quiz. Dirk Brugger is onze kandidaat, van vandaag woont in Beverwijk, 57 jaar. Uh, factor 6 net, hè, dat betekent dat er 15 vragen goed moeten zijn... om over de 84 heen te komen. Dat is gewoon mogelijk in 90 seconden. Dus het antwoord gegeven, dat is het beste advies. Je kunt ook pas zeggen, de vraag moet helemaal uitgesteld worden. Hier komen ze. De nieuws en sportquiz. Hoe heet de staatssecretaris die gokreclame aan banden wil leggen? Voor het Dat is goed. Na 13 jaar zijn vijf geroofde schilderijen uit hun huis in welke plaats teruggevonden? Wildhoven. Dat is goed. Tienduizenden studenten moeten vanaf wanneer de langstudeerboete van ruim 3000 euro betalen? Vanaf volgend jaar juli. 1 september. 1 september. Dan? Welke moslimorganisatie heeft een boete gekregen voor het beledigen van PVV-leider Geert Wilders? Sharia voor you. Uh, Sharia voor Holland is het. Holland. Welke Nederlandse renner heeft geen ernstig letsel overgehouden aan een val in de ronde van Polen? Uh, Nicky Terpstra. Dat is goed. Wilders heeft schriftelijke vragen aan Rutte gesteld over het hijsen van welke vlag op de Stalpera? De Europese vlag. Dat is goed. Wie heeft gisteren de tiende etappe in de Tour gewonnen? Thomas Voeckler. is goed. Brussel onderzoekt mogelijke illegale overheidssteun voor een fabriek van welk Duits automerk? BMW? Nee, Porsche. De voormalige kok van wie is na tien jaar gevangenschap teruggekeerd in Soudaan? Dat is goed. Een op de vijf acute gezondheidsproblemen met drugs... werd vorig jaar veroorzaakt door welke drug? GHB. Goed. De Boete gaat niet door. Schrijft welke demissionair minister in een brief aan de Kamer? Dat vraagt niet, zijn pas. Spies. Volgens Hero Brinkman ontving welke advocaat een koffer met 75.000 dollar voor zijn diensten aan Wilters? Mevrouw Wat zat er in de zes vuilniszakken die werden gedumpt op de stoep bij een school in Amsterdam? De gestolen bruidskleding. is goed. Met de plannen van welke partij keren volgens demissionair minister Schippers de wachtlijst in de zorg terug? Weet pas. partij. CDA. Dat is niet goed. Was het was de SP? De vraag is, um, zijn het er 15, hè? Uh, dat is niet zo. Het zijn er negen uiteindelijk. Maal 6 is 54. Uh, dat hadden we gisteren volgens mij ook. Hè? Ja. Dus uh, net uh, 30 tekort voor, uh, voor die 84. Dat betekent dat het normale prijzenpakket meegaat naar Beverwijk. Namelijk twee kaarten voor uh, beeld en geluid op het, me het, het, het Mediapark. En het boek Andere Tijden Sport. Dank u wel dat u hier wilde zijn. Oké, okay, leuk om mee te doen. Zometeen gaan wij door met de actuele stand in de Tour. Natuurlijk maar eerst het laatste nieuws. Hier is Jan van der Putten. Homoseksuelen uit Irak mogen in Nederland blijven. Ze krijgen een asielstatus, schrijft minister Leers aan de Tweede Kamer. Leers benadrukt dat ze wel aannemelijk moeten maken dat ze echt uit Irak komen en dat ze homo zijn. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is het nergens in Irak mogelijk openlijk homoseksueel te zijn zonder gevaar te lopen. De verdachte van een dubbele moord in Middelburg... heeft in de gevangenis zelfmoord gepleegd. Fred B. stond terecht voor de moord op zijn ex-schoonouders. Vandaag zou de uitspraak zijn, er was levenslang tegen hem geëist. Vannacht pleegde B. zelfmoord in zijn cel in Vught. Bij een lawine in de Alpen zijn zeker negen mensen omgekomen. Die lawine was op de Mont uitloper van de Mont Blanc. Een groep van twintig mensen werd bedolven. Zeven mensen worden nog vermist. En de Piratenpartij wil een puurdere vorm van democratie. Democratie 3.0 heet dat in het verkiezingsprogramma. Burgers zouden meer de kans moeten krijgen om via internet mee te denken, te praten en te beslissen, vindt de Piratenpartij. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Na een aanrijding op de A1 Apeldoorn richting Hengelo... staat tussen Afrit Markelo en Knopend Aaslo 7 kilometer. De linkerrijschok is dicht. Door werkzaamheden op de A27 Utrecht-Breda... tussen Knopend Rijnsweert en Houten 7 kilometer... tussen Houten en Nieuwegein zijn twee rijschokken dicht. Verkeer naar het zuiden kan het beste al vanaf Knopend Lunette omrijden... over de A12 en de A2. Ook werkzaamheden op de A50 Arnhem richting Os... tussen Heter en Knopend Ewijk staat 4 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Mark Robin Visser is met zijn Sportzomerbus naar Drenthe gereden. En Erik Breukink heeft ook iets beschikbaar gesteld voor ons toermuseum. En Geo Lippens, is het nog steeds zo onrustig? Het is onrustig, maar in het peloton is de rust wel weergekeerd. Ik gaf het net al even aan. Hè. De handjes gingen op het stuur in plaats van diep onderin de beugel. En dan zie je toch meteen dat het tempo zakt. En de kopgroep van in totaal 31 man... die hebben, heeft op dit moment een voorsprong van 54 seconden op het uh, peloton. Ze rijden langs de snelweg vanuit Albertville... in de richting naar de plaats waar de beklimming van de Madeleine begint. Vesson-sur-Isère. Ze rijden ook langs de Isère. Dat is de rivier. En ik zeg het net... dat de ...handjes bovenop het stuur zitten. Kijk ik naar het peloton. En jawel hoor, daar gaat Jens Vogt weer eens even tempo maken. Daar aan kop van het peloton. In die wat waggelende stijl van hem. En dan gaat het meteen weer verschrikkelijk hard. Nee, het is allemaal nog niet gedaan daar in die poging om weg te komen uit het peloton. En we beginnen ook zo aan die beklimming. Want inmiddels hebben we 14,8 kilometer afgelegd. En daar zie ik het bord al staan hoor. De beklimming is begonnen. carpet daar aan kop van die groep. Ik weet dat Marcus Burkert zit daar ook nog in het wiel op het Geesink zit daarbij Johnny Hogeland, Toch de sprong gemaakt naar voren. Koen de Kort werd zojuist gemeld. Samen met Patrick Gretsch, een ploeggenoot van hem. En Steven Kruiswijk. Dat is in ieder geval het Nederlandse belang in die kopgroep van 31 man. Het ziet er in ieder geval weer wat aardig uit voor deze etappe. Maar we hebben geleerd sinds de afgelopen week... dat we niet te vroeg moeten juichen met veel Nederlanders in een kopgroep. Het gaat erom dat je op het einde van deze etappe erbij zit. Ze gaan in ieder geval nu beginnen aan de beklimming. Dan zal het kaf wel weer een beetje van het koren worden geschrokken. Er zullen een paar man uit deze kopgroep weer verdwijnen. Maar ik ben benieuwd of Robert Geesink inderdaad de adem... de kracht weer heeft gevonden om nu eens echt mee te gaan in deze etappe. Het is in elk geval mooi dat hij erbij zit. Het is mooi dat Kruiswijk erbij zit. De Kort en Hogeland, Laten ze maar eens een keer wat zien. Laten ze maar eens een keer wat doen in deze etappe. Nog maar 132 kilometer. En dan zijn we alweer aan de finish in La Toeswier. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. Radio1.nl Nelly Vertrano, powerless and say what you want. De uitslag van de verkiezingen in Libië laat op zich wachten. Alles leek erop dat vanavond de officiële uitslag van de stembusgang van zaterdag bekend zou worden gemaakt. Maar er is weer vertraging opgetreden. Verslaggever Lex Runnekamp is in het verkiezingscentrum in Tripoli. Lex, goedemiddag. Hoe ver zijn ze? Nou, ze zijn al in de buurt van de 90% van het tellen, vertelt men mij hier. Uh, maar ja, het gaat sowieso uh, even duren. Je, de verkiezingen in Tunesië, het buurland hier, daar heeft het vijf dagen geduurd. Net, dan zou het ongeveer vandaag bekend moeten worden, hier ook officieel. Maar in Egypte bijvoorbeeld heeft het vijftien dagen geduurd voordat men vanuit de stem dus uh, de definitieve uh, resultaten zag. Ja, dus heb je... De verwachting nu is dat het pas zaterdag wordt. Heb je de indruk dat het wel allemaal uh, georganiseerd eraan toe gaat? Uh, het ziet er zeer georganiseerd uit. Er zijn internationale waarnemers, hier is ik 93. Uh, ik sta nu te kijken naar een heel groot scherm met een live-verbinding... naar het gebouw van het Ministerie van Binnenlandse Zaken... waar in keurige rijen computersettings mensen uh, zitten te werken... Uh, ik weet dat er gisteren nog... gestemd is in een aantal stembureaus ver in het zuiden van Libië... omdat door de conflicten die daar onder andere spelen... Uh, men niet in staat was om op de werkelijke verkiezingsdag hun uh, stem uit te brengen. En die stembussen zijn gisteravond naar Tripoli gevlogen. Dus we zitten op het randje van de, van, van, de, van de hele operatie. Houden ze daar rekening mee dat er misschien wel onrust komt... nadat de uitslag bekend is zaterdag dan? Ja, dit is, in, in dit land uh, zijn is, het centrale gezag is nog behoorlijk zwak. Ik, ik spreek mensen die zeggen wel dat ze vrezen dat op het moment dat bekend wordt uh, wie hier gewonnen heeft, dat de andere kant uh, van, van uh, de, de, de, de oppositie daar grote bezwaren tegen gaat aantekenen. Of die gewelddadig zullen, uh, tot geweld zullen gaan leiden, is, is ontzettend moeilijk uh, in te schatten op dit moment. Is het wel nog steeds uh, oud-premier Jibril die, die uh, waarschijnlijk gaat winnen? Ja, hier worden de lokale kranten en uh, televisiestations. iedereen heeft het voortdurend over de landslide. Uh, de, de, de, over de enorme overwinning die hij zal gaan bereiken. Volgens de laatste stand van zaken heeft hij al 103 van de 200 zetels zijn uh, beweging uh, in de zak. Maar er is één belangrijk element aan, dat is wel interessant, is dat die Mahmoud Tjibril. Zelf helemaal niet kandidaat staat voor deze verkiezingen. Hij heeft wel een beweging opgericht. Hij heeft daar iets van 60 kleine groeperingen bij elkaar uh, gekregen. Allerlei aspecten van die uh, groeperingen uit de Libische samenleving. En hij zelf heeft zich niet verkiesbaar gesteld, omdat het nieuwe parlement dat binnenkort uh, een zitting gaat nemen. Uh, de premier, het kabinet en de president moet gaan kiezen. En iedereen gaat ervan uit dat Magno Kibriel zelf die allerhoogste functie uh, in Libië wil verhogen. Ja. Dus niet vanavond, maar zeer waarschijnlijk zaterdag, komt de uitslag van de verkiezingen in Libië. Dankjewel, Alex Rennerkamp. De Radio 1 Sportzomerbus. Het is dus vandaag aan boord Mark Robin Visser. Die is te land ingereden om daar een kijkje te nemen... bij de International Shamanic Teachings. Ik hoor hem vanmorgen al in de weer met een echte indiaan. Mark, ben je, Mark Robin, ben je al in een hogere sfeer? Hè? Nou, we zijn hier vooral uh, nu een beetje in natte sferen. We zijn net allemaal uh, naar binnen gerend in een van de tenten. Want er is een enorme stortbui nu op dit moment gaande, Terwijl het toch zo'n mooie ochtend was hier bij de Shamanic Teachings. Er zijn hier shamanen, dat zijn wijze mannen en vrouwen uit de hele wereld bij elkaar. Om, uh, ja, om wat eigenlijk? Ik ga even met Paul praten, Paul van Averdonk. Jij, bent, jij zit in de jeugdgroep, hè? Ja, dat klopt. Vertel eens, wat, wat heb je, welke shaman had jij vanochtend? Uh, Ankara. Wie is dat? Uh, Ankara, dat is uh, een shaman uh, uit uh, de Russische uh, Taiga, ja? de, de Siberië. <laughs> en uh, ja die heeft, uh, die heeft ons samen met uh, nog een uh, hoop uh, kinderen van de, en de jongvolwassenen van de, de jeugdgroep, zeg maar. Uh, een aantal dingen uitgelegd. Ja. Ik wil zo even horen wat jij geleerd hebt. Denk daar even over na, wat okay. je geleerd hebt. En dan ga ik even naar Elliot uh, Rivera. U, ja. bent, u noemt zichzelf ook shaman. Ja, ik ben een shaman. Uh, ik ben geboren een shaman. Ja. ja, en u bent een shaman in de, heeft u mij verteld, afro cubaanse traditie. afro cubaanse traditie, de santeria. En wat doet u dan? Bent u een soort medicijnman? Ja, of, uh... ja ik ben een medicijnman, maar ik... Uh, mijn speciale tijd yeah. is uh, werk met de voorouders. Met voorouders. Met voorouders. Is de connectie met de voorouders en jezelf. Ja, want dat heb ik begrepen. Heel veel shamanen. Ik ga even naar de docenten José van Eldik. Sorry, ik L. ben L. Van Eldik. Uh, dus wat de overeenkomst shamanen kunnen uit de hele wereld komen. Het gaat vaak over voorouders en de ja. energie van van ja, dat klopt. En uh, ze hebben natuurlijk van oudsher uh, dingen meegekregen. En als wij weer contact maken met onze voorouders... die heel erg in verbinding stonden met de natuur, met zichzelf en met anderen... daar kunnen we weer heel veel van leren. Daar kunnen wij veel van leren. En dan nou kom ik weer eventjes terug bij Paul. Wat heb jij geleerd vanmorgen? Um, ik heb iets geleerd over, uh, over planten. Zeg maar dat, uh... Vertel eens over planten. Um, nou, zeg maar... Uh, een, uh, een plant uh, die... Uh... Die je bijvoorbeeld in de supermarkt koopt. Ja, een tomaat bijvoorbeeld. Hè? Ja, nou die, uh, die heeft zeg maar een. Die kan er misschien wel mooi uitzien, maar, zeg maar heeft een heel andere, heel andere uitstraling. Dan een je, andere wat? Een heel andere uitstraling dan als je bijvoorbeeld een uh, plant zeg maar in jouw tuin hebt. Ja. Die, zegt of, die, die straalt echt maar eigenlijk uit van. Eet mij zeg maar. Terwijl je, als je naar de supermarkt gaat, krijg je zo'n slappe uh, van ja. Dus die zijn zielig in de supermarkt. Eigenlijk een beetje wel. En als je daarvan eet, dan word je zelf ook zielig. Maar hoe weet je dat dan wanneer hoe een tomaat zielig nou? is? Hoe je dat nou weet, nou, dat is ook een klein beetje, dat zou je ook een beetje kunnen aanvoelen. Zeg maar. dat, ja. Als een tomaat er al helemaal glimmend en, ja. en zo verpakt uitziet, dan kun je eigenlijk al bedenken van dat een tomaat. Ja, dat is, dat is zeg maar gemaakt om te verkopen. Dat is niet zeg maar. En dat is dan zielig. Ja, systematisch door machines, zeg maar, er, uh, gemaakt. Ik ga even naar Elliot, de ja. shaman. Herkent u dit? Kunt u daar wat mee met wat hij zegt? Ja, ja kent u, maar ik werk meer met, die, met de kruiden. U werkt met kruiden? Ik werk heel veel met kruiden. En je gaat naar de supermarkt en je kan heel veel kruiden uh, kopen voor, ja. voor healing. Dus je kunt wel in de supermarkt kruiden ja. kopen? Ja. ja. Maar uh, ik begrijp nou net dat dat misschien wel hele zielige kruiden zijn de, dan. De, die energie van die, de kruiden... Die, wat is het, die intention? Die intentie? Dat je koopt. Kunt u dat voelen? U kunt voelen u kunt of het voelen goede energiekruid yeah, zijn. Je kan. Nah, maar yes. kijk u nou eens dus naar die tomaatjes die hier op dat bordje liggen? Zijn yeah, dat goede? Ik heb het probleem met tomaatjes. Smaken ze? Zijn ze lekker? Geen idee. Proef er eens een. Proef eens of het een goede of een ongelukkige tomaat is. Even, want ze zien er wel heel mooi rood uit. Paul, kan jij zien of die tomaat, of dat een, of die tomaat happy is? Die daar op dat bordje ligt. Ik kan dat niet zien, maar ik ga er nu eens even eentje proeven. Prima. En wat denkt u? Prima. Prima, niet ongelukkig. Maar ja, goed, kijk, kunt ja. u zich voorstellen, meneer de oh, sjamaan, dat er heel veel ja. mensen zijn die toch denken... de tuin nog echt veel minder smak. Dit is een beetje... ...een de supermarkt tomaat. Dit is tomaat. een de depressieve ja. tomaat, is Eigenlijk dit. een depressieve tomaat. Ja. Ja, uh, al mensen die nog eten, zeg maar. Ja. José van Eldik, docent. Kunt u zich voorstellen dat er heel veel mensen luisteren die denken... wat is dit allemaal voor een zweverigheid? Ja, dat kan ik misschien in. een beetje voorstellen. Dus ja, we, we, we trekken het veel breder dan alleen maar tomaten uit de supermarkt. We hebben het over allerlei uh, dingen en ja. relaties in de brede zin van het ja. woord. Weet u wat? Ik heb een idee. Ja? Ik heb begrepen dat hier zondag open dag is. Hè. Dan kunnen ja. de mensen die belangstelling hebben komen kijken. Dat klopt. En luisteren naar u onder meer bijvoorbeeld... Ja, zo'n Ja, uh, dat kost wel 20 euro, heb ik begrepen, maar ik zou zeggen... Uh, voor ja. volwassenen is 20 euro, tot 20 jaar is het gratis. Kijk aan. Nou, ja. voor mensen die meer willen weten over hoe een tomaat gelukkig of depressief kan zijn... die zou ik zeggen, kom zondag hier gewoon. kijken en ik zie ook, want dit is namelijk een healing healingcentrum... je kunt hier ook nog opnieuw geboren worden, dat kost 290 euro. Maar dat is weer wat anders. Huh? Dat is een andere workshop. Ik wens jullie een mooie ja, ja, tijd. Een Veel succes. Handig dank je wel, dank je wel. Jo, er waren vier Nederlanders op kop, maar het verandert aan de lopende band, hè? Het verandert aan de lopende band, want Robert Geesink bijvoorbeeld... ja, die heeft zijn inspanningen toch moeten bekopen... is inmiddels weer teruggepakt door het peloton. Hij was een van de eersten zelfs die eraf ging in die klim naar de Madeleine... naar de top van de Madeleine. En dan zie je toch dat hij nog lang niet in orde is, Robert Geesink. Inmiddels ook de andere mannen eraf gegaan. Koen de Kort, die zagen we eraf gaan. Steven Kruiswijk zagen we zojuist in het gezelschap van Davide Malacarne van Ur op elkaar. Ook hij waaide terug in de richting van het peloton. En de enige man die op dit moment nog bij de kopgroep zit, ja, hangt hij er nog aan, want het blijft natuurlijk opletten geblazen. Dat is Johnny Hogeland, samen met Christian Koren, met Daniel Martin, de Ier die zoveel op Bouke Mollema lijkt. Hij rijdt voor Garmin. Dan hebben we Riblon, winnaar van een Tour-etappe jaren geleden, naar Andorra. Seurensen hebben we daar. En dan hebben we het over Chris Anker Seurensen. De klimmer dus van de beide Seurensens, die geen broertjes van elkaar. Zijn. Dan Robert Kieselowski en Alexander Vinokourov. Dat zijn de zeven koplopers. Daarachter twee achtervolgers met, ja, volgens mij nog een paar mannetjes in de bijwagen. Want daar zie ik wel Kruiswijk bij zitten. En daar zie ik ook Pieter Wening mee rijden. En die twee mannen in de achtervolging, dat zijn belangrijke mannen. Want het zijn mannen die nog iets kunnen in het klassement. Het is Scarponi, gisteren ook al in de aanval. Hij staat op 7 minuut 14 van de gele trui op de 15e plek. En Alejandro Valverde staat verder weg trouwens hoor. 10 minuten 46 van de gele trui van Bradley Wiggins op de 23e plaats. En dan zie je weer dat bekende beeld daar aan kop van het peloton. Dan zie je Boazon Hagen die het tempo maakt. Je ziet Bradley Wiggins daar ergens in het wiel zitten van zijn ploegmakkers. En die, die proberen dat tempo gewoon gestaag hoog te houden. 26 seconden slechts is het verschil tussen de groep van de gele trui, het eerste peloton dus, en de kopgroep. Met daarbij Johnny Hogeland. In elk geval één Nederlander in de aanval dat is mooi. Johnny Hogeland zit erbij. Tot 11 uur. Sportzomer Radio 1. We love it. The times are good. The tremolos. Het Radio 1, het toermuseum. Tourmuseum. Het begint hier zo langzamerhand een, een waar museum te lijken. Houten wielen. Een kei uit Parijs-Roubert. Die heb jij gisteravond even mee in huis genomen. <laughs> Ik miste hem al even. Ligt in mijn straat nu, ja. Allerlei trui ook. <laughs> Uh, dat, uh, dat, uh, dat, dat stukje uit het, uh, het lijf van, van uh, Henny Kuipen natuurlijk. En uh, vandaag hebben we de witte trui die in 1988 om de schouders zat... van de toen 24-jarige Erik Breukink, toen de hoogst geclasseerde renner. Jonger dan 25 jaar en dus won hij die witte trui... voor het uh, jongerenklassement Gio... Ja, 2012. Breukink is intussen technisch directeur bij de Rabelploeg. Is weer uh, terug in Nederland trouwens. Ja, met zit zijn een beetje sterke. in de motorballen nu. Hè? Ja. Ja. Uh, hij was niet de eerste Nederlander hè, die die witte trui binnenhaalde. Nee, hij was niet de eerste Nederlander. Uh, die witte trui die werd trouwens ingevoerd in 1975. En uh, sinds die tijd uh, hadden we Henk Lubbedink in uh, 1978. Henk Lubbeding moet ik zeggen in 1978. Johan van der Velde in 1980. En Peter Winnen in 1981. Wel mooie namen trouwens. En uh, wanneer win je die uh, witte trui eigenlijk? Ja, dat, dat, dat is nogal eens uh, verschillend geweest. Het is natuurlijk het, uh, het jongere klassement. Uh, het begon ooit met een uh, klassement voor debutanten. Dus mannen die voor het eerste toer reden. Dus ja, als je, als je, als je 32 was en je reed de eerste toer... dan kon je ook nog meedoen voor die witte trui. Maar dat hebben ze de laatste tijd uh, dus hebben ze dat veranderd. Het is nu een klassement voor renners... die op 1 januari van het toerjaar... dus het jaar waarin die toer wordt gehouden... dus dit jaar, dus 1 januari 2012... jonger zijn dan 25 jaar. En dat geldt dus voor alle renners die... Uh, in deze Toeren, die geboren zijn op of na 1 januari 1987. Dus uh, ja, de jonkies. Ja. Ja. Is het wel eens gebeurd dat de winnaar van de witte trui ook de won? Drie keer. Er is drie keer voorgekomen. Fignon, die deed dat in 1983. Jan Ulrich in 1997. En Alberto Contador in 2007. Um, eigenlijk is er ook nog een vierde keer. Dat was 2010. Andy Schlek in 2010. Mm. Uh, maar ja, die werd tweede. Hè. Dat weten we achter Alberto Contador. Maar goed, we weten ook wat er met Contador gebeurde. Dus eigenlijk is Schlek ook een gevalletje van... en witte trui en gele trui. Ja. Uh, nou ja Breukink uh, was een jonge renner. Tegenwoordig uh, is hij de baas bij de Rabo's uh, het ligt nogal onder vuur. Ja, dat kun je wel zeggen. Hij ligt nogal onder vuur. Uh, hij is naar huis gegaan. Dat heeft niks trouwens ermee te maken dat hij onder vuur ligt. Want hij schijnt een nekhernia te hebben. Nou ja, dat is, dan verga je toch wel van de pijn. Dus ik kan me voorstellen dat hij naar huis is uh, vertrokken. Maar uh, als renner ja, was het wel een hele aardige hoor. Want het is wel een van de, van de, van de betere renners die we in uh, de afgelopen decennia hebben gehad. Na dat tijdperk natuurlijk, waarin we echt grote successen hadden. Met zoete melk, met die hele rallyploeg, met Knetema, met Kuipen. Noem ze allemaal maar op. Uh, maar, maar ja, Breukink, uh, wel een... Een, een, een prachtige renner geweest. Als ik gewoon even kijk, uh, in de Tour werd hij in 1990 werd hij uh, derde. Hij werd uh, tweede in uh, 1986 in de Vuelta, uh, in de Ronde van Italië, in de Giro. Twee etappenzegers in de Tour, trouwens vier etappenzegers in de Ronde van Spanje. Beste resultaat, zevende met één etappenzegen. Ja, komt het tegenwoordig nog maar ja. eens om als Nederlander met zo'n uh, zo erelijst. Ja, daarover gesproken, heb jij de namen van die kopgroep intussen op een rij? We hebben nu 17 man aan de leiding. Want er zijn twee kopgroepen samengesmolten: Horner, Malakarnes, Carponi, Basso. Mooie namen hoor. Koren, Daniel Martin, Kadri. Dan hebben we Riblon, Hogeland, Trofimov, Kruiswijk zit er toch weer bij. Valverde is er naartoe gesprongen. Seurensen, Dan Kieselowski, Vinokourov, Velits en. Pieter Wening. Toch een aardige kopgroep. Maar ja, daarachter er wordt nog steeds hard gereden hoor. Het gat met het peloton is inmiddels 40 seconden. Uh, 44 inmiddels zelfs. En daarachter, daar rijden nog drie man. Het zijn ook aardige jongens. Chris, uh, Christophe Kern... Een goede klimmer, Dat hebben we eerder in een tour al wel eens gezien. Pierre Rolland, vorig jaar winnaar van de etappe naar Alpe du West. En Brice Feiju, ooit nog bij Vacan Soleil gereden. En die man die heeft ooit eens een keer een etappe gewonnen in de Pyreneeën. Als uh, totale no-no. En toen bleek het ineens een goede klimmer te zijn. Hij heeft zelfs nog laatste gestaan in deze tour. Uh, uh, was de, de, de, de rode lantaarndraging in het klassement. Maar blijkbaar heeft hij ook een goede dag. En zij proberen naar die kopgroep toe te springen. Dat zal ze wel gaan lukken ook hoor. Want het verschil is nog 10 seconden. En dan hebben we 20 man aan de leiding. Maar gelukkig Hogerland en Kruiswijk en Wening erbij als Nederlanders. He, dat klinkt als muziek. Heerlijk. Dankjewel, Guido. Gio. We zijn uh, straks bij je terug. Meneer van het Hek, ja. wat zou er nou te klagen zijn? Nou, drie is in de kopgroep. Maar het is uh, uh, twee minuten voor twee, wil ik even erbij uh, we uh, moeten, zeggen. We moeten er nog een paar uurtjes. Maar uh, iedereen uh, mag weer klagen en vragen op 0800-1101. En dat is, elke dag uh, worden wij weer verrast. Dus ik laat mij graag zo ook weer verrassen... Op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 samen met J. Kijk op j.nl. It is time. Toe J. Dit is Radio 1.